Vanwege een kapotte vrachtwagen op de A10 ring Zuid richting Den Haag staat bij knooppunt de Nieuwe Meer 2 kilometer file. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. Op de A13 Den Haag-Rotterdam staat bij Delft 3 kilometer file, 5 kilometer op de A16 Breda Rotterdam. tussen knooppunt Ridderkerk en Knoppen de Plein. Andere kant op richting Breda staat bij knooppunt Ridderkerk ook 5 kilometer file. Door een heder ongeluk op de A27, Utrecht Breda staat tussen Noordeloos en de Merwedebrug 5 kilometer. En de N305, Almere Dronte is in beide richtingen dicht. ...tussen de A6 bij Almere Stad en Almere Hout. Tot zover de verkeersinformatie.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 Rrrr. Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op drie hoorde je Echo Smith met Cool Kids. de Drie uh, gezellige familieleden. Op 2 was Tromai. Minst geproduceerd door hem. Lord Pusha en Cutie met Meltown. En op nummer 1 Taylor Swift, Blank Space. Deze week beginnen we de lijst met de nummer 39. En die is in handen van Quaps met Walk. Negen weken in de lijst. Negen plaatsjes wel gezakt. Maar nu dus nummer 39...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 But your temptation's making me stay another night And my senses only lie to me, lie to me I don't know how it feels so right to me, right to me I gotta check myself before I get what I want But I just know what I thought it was And you know I gotta slow up, gotta shake this high Gotta take a minute just to ease my mind Cause if I Tell myself leave while I'm still strong. Don't look back till I'm ten miles gone. And when the road stops, I'm gonna keep on until I end up in the place that I belong. But the pressure's pushing me back again, telling me not to pretend. There's any use even trying to get you out of my head. So I lift my feet off the ground and I'm Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling all the way down. Turn my head and shut my eyes. Doesn't even matter if I'm wrong, all right. Cause if I don't walk, I keep messing around. And I'll be falling all the way down. Won't get caught in the old thigh trap.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 37 tussen, handen van gepakt. 9 weken in de lijst, ondertussen. Doe ze goed. Geïnspireerd, eigenlijk bekend geworden door een videogame: FIFA 14. Hoe precies te zijn. Op 37 hebben we Sasha met Good Days.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 21 november uitgebracht, 10 januari binnengekomen. Positie 15, om maar precies te zijn. En nummer 21 in de single top 100. Maar daar gaat het niet om, hè? Gaat nu om de Euro breakdown. En daar staat hij op 36. James Bay met Hold Back the River.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 Nou ja, dit, uh, een EP zorgt er gewoon op dat er twee keer zoveel op past. komt omdat de groefjes anders zitten en de amplitude groter is bij hokere geluisterdjes. En uh, ja, de onderlinge afstand van de groeven. T, t, t, t, t. Heel technisch allemaal, maar. Twee nummers dus op één kant. En uh, die James B. gaat dus in uh, 2015, 23 maart 2015, zijn eerste echte album uitbrengen. En dan moet je denken aan uh, zijn rode hè. Ik ben benieuwd of je het op vinyl gaat doen of op digitaal, op download of op gewoon cd. We gaan erachter komen. In maart. Maar zover is er nog niet. Nog lang niet zelfs. Nummer 33 is voor Charlie XCX. Charlie uh, uit Steven, uh, Stephen H. Ook uit de United Kingdom. Britse singer-songwriter. Haar echte naam, is misschien wel leuk om te weten, is Charlotte Emma uh, Etchison.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 Het is een bescheiden succes geworden in het Verenigd Koninkrijk. Maar deze singles betekenen voor haar uh, geen groot succes. Maar wel dat ze heel bekend is geworden met onder andere de hit Fancy in 2014. En daarna de eerste solo-succes met Boomclap. Nou, hier hebben we Charlie XCX voor Boyen met haar nieuwe nummer. En dat nummer heet Break the Rules. Voor het geval dat je sliep, even wakker worden.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 Charlie 33 in de Euro Breakdown met Break the Rules. Wil die niet een school, ze had gewoon de regels. Reken, arme meis. De Euro Breakdown op vrijdag Niet betrouwbaar, maar wel origineel. I said, why are you over there looking at me? While with my Why are you over there looking at me?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 Wear your purse, just pack it up. Grab a hand, tell her we should go now. If you really wanna take this party to the hotel. I said, I said why you over there looking at me? all suspicious get a clue girl don't be a mystery i see you liking on all my pictures Whoa. of me and my bitch up in all our business Whoa. so you gotta know it ain't a limit too. To, with a pill and a liquor dough. now make a straight girl go down just spit down i might fuck around and lick too oh. it ain't a problem my metabolism high eat you both but for for dims oh. just keep it real with a real motherfucker ain't got time for no pretenders. Just is it to me, that fleek, that freak, no ik ben er Been in up, ik ben er niet Bitch, ik ben really are. Why in you over there looking at me? While I'm with my girlfriend. Why geweest, ik ben er niet in geweest, ik ben er niet in geweest, the in met ik in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 Ook mee aan de WK-single, daarom je toch. Oftewel, we will find a way. In oktober scoort Avicii met de Days. En nou, die hebben we voldoende in uh, deze lijst gehad. Die er net uit, net een paar weken. Uh, de pokalen van Robbie Williams zijn daarop uh, te horen natuurlijk. Maar hij is weer helemaal uh, nieuw in de lijst. De uh, Dance Smash, The Night...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 Nou, in 2015 dit jaar moet er dus een nieuw album gaan verschijnen van deze avicii, van deze zweet. Nou, ik ben heel benieuwd. Het volgende nummer, nummer 31 in de Euro Breakdown, um, dat is in ieder geval een prachtig nummer. En dan heb ik het over The Night. We face to face with all our fears Learned our lessons through the tears Made memories we knew wouldn't ever fade One day my father, he told me, son, don't let it slip away He took me in his arms, I heard him say When you get older, you wild heart will live for younger days Think of me if ever you're free He said one day.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 prachtige cover van uh, Joseph Selved. Diamonds. Nummer 28 uh, in deze Euro Breakdown van deze week. Vijfde week alweer van dit nieuwe jaar. Wat gaat dat toch snel die tijd. Nummer 28 alweer van dit uur. Oh nee, van deze lijst. Niet nummer 28. Zoveel heb ik er nog niet gedraaid. Daar ga ik niet eens redden in uur. Wat lul je nou? Nummer 28, Joseph Selved met Diamonds.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 What you want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 Facebook.com slash Euro Breakdown. De Euro Breakdown. Door mijn nummer 24. Die is in handen van First Aid Kit. Met het prachtige R.E.M. cover Walk Unafraid. As the sun comes up. As the moon goes down. These heavy notions creep around. It makes me think. Long ago. I was brought into the life.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 Hij heeft deze Jama Jamma in inderdaad zijn cheerleader gevonden. Nieuwe van de leader met de nieuwe binnenkomers. Nummer 23 deze week in New York Breakdown. Zo even voor de klok van 4 uur. Dan heb ik het over Omi. Ik zeg uh, tot straks na het nieuws. Gaan we de laatste helft doen van deze prachtige lijst. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.